Je luistert naar Aloa Radio, het station voor jou. And lovers, you come swaying. Music saying, "Stay a while." A face in the crowd as I gracefully recover from a stagger. Spanish dagger. I see her oh, smile. I'm suddenly taken. If I'm not mistaken You seem to be headed my way What will I say? Across the room Through see sea of drunken lovers You come swaying My heart saying Stay a while it." Kingman on the guitar, by the way. Lord, I've suddenly taken you, yeah. and if I'm not mistaken, you seem to be headed my way. What will I say? In the crowd, as I gracefully recover from a stagger, oh, Spanish dagger, I see that smile. smile. Spanish dagger, I see your smile. Take it again now, I'm groovin'. Yeah, was your smile. Thanks. Thanks to the Groovers. En hier zijn DJ Jaap en Jacco op Aloha Radio. Ja, luisteraars, dus daar zijn we weer. Hé hey Jacco, hoe is die jongen? Goedenavond, welkom, welkom vanaf een uh, koude veluwe. Het is. Koud hier. Brrr. Ja, het was hier ook niet uh, echt, uh, om nou te zeggen, uh, lekker warm. Hebben, uh, de zon heeft wel wat geschenen hier in dit haagje. En uh, ja, je hoorde net uh, Big Sandy en his Fly Ride Boys met Spanish dagger. En uh, ja, dat was me wel een weekje wel, hè. Ho, ho, ho, ho, ho, ho. We zullen het maar niet over Zwarte Piet hebben. Nee. De discussie gaan we niet meer aan. Um, Friesland-boppen. Uh, het probleem heeft zich vanzelf opgelost, inderdaad. Friesland-boppen. Uh, ode aan de dappere Friese. Goed zo, jongens. Maar verder gaan we het er niet meer over hebben. En we gaan het ook niet over politiek hebben. Nee. Nee. Dat zijn twee onderwerpen... En niet uh, dat we bang zijn of zo. Maar uh, het moet gewoon gezellig blijven. Het moet, het blijven moet blijven. gewoon leuk blijven. Het en moet... we zijn ook. Uh, we, we kiezen ook uh, geen kant in het hele Zwarte Piet-debat. Uh, uh, uh, uh, uh, wat nee. we met Friesland Bopper proberen te zeggen, is gewoon niet gaan rellen waar kindertjes. Bij zijn. Dat vind ik ook. Kijk, radar mag altijd, maar geen kinderen bij betrekken, ja toch? En ja. ook geen kinderfeesten. Je mag, standpunt. Je mag een voor... standpunt hebben, je Tuurlijk. mag een mening hebben, je mag demonstreren, maar niet waar kleine kindertjes bij zijn. Dat vind ik, uh, daar ben ik helemaal mee eens. Dus, dat was het. Ja. Uh, ik heb een column. Een kolom nou ga je gang, zou ik zo zeggen. Een kolom A is best lang, dus ik doe hem in delen. Oké. Okay. Uh, ...en het heet de wintertaar. Nou, ga je gang. De opruimwoede die wel wordt aangeduid... ...als het winterklaar klaarmaken van de tuin... ...geduigt van een regelrecht gebrek... ...aan onkunde en wetenschap over uw tuin. Uw planten worden er echt niet beter van. De dieren hebben er onder te lijden... ...en zelfs ziet u de hele winter ...tegen een dood lapje grond aan te kijken. Tenzij u dat mooi vindt... ...dan moet je het doen. Maar je legt echt een hoop schade aan... ...aan de natuur... En aan je eigen tuintje. Neem dan de zogenaamde luiaards onder de tuinbezitters. Die zitten in het najaar bij de kachel. Verrekijker en vogelgids onder handbereik. En genieten van de sprookjeswereld die zich in hun tuin onttrekt. De appelbesprongt met een vlammende rood blad. De hibiscus steekt met zijn enorme bloemen de eilen de zilverkaars de loef af. De nevel hangt laag. Spinnenwebjes in de tuin. De rijp geeft een uitgebloeid mooi beeld... Een kante kleedje, torretjes, krioelen in de afgevallen boombladeren, de papieren autentia-bolren ritselen zachtjes in de wind, een musje komt nog laat op een vetbolinspectie en met een beetje geluk zie je hier en daar nog een verdwaalde paddenstoel. Schud u nu het hoofd op zoveel idyllisch mooi sprookjes achter beeld, die voorkomt uit pruien uit pure luiheid dan doen we gewoon eens wat praktische argumenten om u te overtuigen om de tuin gewoon niet winterklaar te maken. In afgeknipte holle en uitgebloeide planten krijgt de ijs de kans flink wat schade uit te richten. Een border vol met bloemen ooit, waar nu afgevallen blad gewoon zou mogen blijven liggen, heeft een natuurlijke deken. Ze droogt minder uit en loopt minder vorstschade op, en bovendien wordt het blad weer omgezet in compost... door de talloze torretjes die op dat moment dus ook nog wat te doen en te eten hebben. Dus win-win. Niet alleen de grond, maar ook de vogels hebben voedsel... want de vogels eten de torretjes weer. De boodschap mogen dus duidelijk zijn. Wees lui voor al dat leeft. Kunt u eenvoudig niet stilzitten? Maak dan het tuingereedschap eens grondig schoon of de schuur. Zet de grasmaaier in het vet plant bollen, ruim de schuren eens een keer op... haal ik blad van het gezonde... de borden in... borstel, uh, manden en potten is grondig af... verticuteer het gras... doe de schutting nog eens een keer... een extra beurtje geven... tap de buitenkraan af... rijg ongebrande pinda's... aan een draad voor de meisjes, creëer een stilleven van... overgebleven vruchten en pompoenen... maak een heksenbezem... ...maak kruiken, maak lantaarns... ...wat u maar mooi vindt... ...maak van je eigen ruim, je tuin... ...je droomtuin. Nou, dat is deel 1. Ja, uh, oké, okay, dat is deel 1. En, uh, ja? Nou ja, dat is... Uh, dat, ...mensen die hebben... ...tegenwoordig uh, de, de neiging... ...om hun tuin heel... Um, ...ja, dat... Uh, nou, ...heel veel mensen gooien hem gewoon vol met tegels... ...en dat vind ik eigenlijk wel zonde. Ik ben... Van zelf, ik heb geen tuin helaas, maar ik, ben, als ik, ik zou heel graag een tuin willen hebben en dan ben ik echt voor een natuurlijke tuin. Mm -hmm. uh, onkruid is gewoon kruid dat wij niet willen hebben, maar dat maakt, het, dat maakt het niet slecht. Dat heeft ook een functie, dat heeft ook een nut. Nou, weet je, als je je tuin laat verwilderen, staan ervoor. voor, dat ja, bedoel ik niet verwilderen uh, verwaarlozen, dat als je zo al een tuin hebt met planten en dergelijke. Dan moet je het wel bijhouden. Maar als je bijvoorbeeld, stel maar voor, je hebt een tuin. En er staat echt niks in. Helemaal geen plant, niks. Alleen maar uh, aarde. En dan gewoon eens je gang laten gaan. Niks ermee doen. Uh, nou, dan moet je over een paar jaar kijken. Ik denk, na een jaar zie je al wat... Uh, nou, ik denk, een heleboel diversiteit. Want als je een tuin helemaal kaal hebt... Gecultiveerd en weet ik veel. Je doet er niks mee. Dan heb je heel veel variaties aan bloemen. Hè? Dat noemen ze, um, um, hoe noemen ze dat ook weer? ...pioniervegetatie... En in de loop der jaren uh, gaat het steeds, krijg je steeds minder soorten en dan gaat het vergrassen... Dus Dus in de tijd. Uh, mensen hebben ook vaak, uh, als ze met de tuin bezig gaan, hebben ze ook vaak niet echt voor ogen. Wat, uh, wat de gevolgen zijn van wat ze doen. En ik heb daar een mooi voorbeeld van. Toen mijn ouders in hun huidige huis gingen wonen, had, was daar echt een. Uh, een, een, had daar echt een tuinman. Gewoon. Echt. Een man die had in nieren met en ziel aan de tuin had gewerkt. En het was schitterend. Er stond achterin een mooi uh, klein blokhutje. Want het is een grote tuin. En er was er een, uh, een heel klein. Uh, een heel klein, piepklein terrasje. En dan een groot grasveld met mooie borders en alles en zo. En in het midden een mooie vijver. Uh, en, en alles en zo. En overal, vol met bloemen en planten. En een schitterende heg helemaal om de tuin heen. En uh, ja, mijn vader, die vond de tuin vond hij wel mooi, maar hij wou, niet, hij wou er niks aan doen. Hij wilde gewoon. Dus ieder jaar, het eerste jaar kwam er al een groot terras aan de voor, in het voorste gedeelte. Er kwam een heel groot terras bij. Dus er ging een heel stuk gras af, vond ik zonde. Toen werd de, het pad naar achteren, naar het achterste terras, werd ook al twee keer zo breed. Het jaar erop werd het er drie keer zo breed. Het terras achter werd twee keer zo breed. Op een gegeven moment ging de vijver ging eruit. En die werd bij, daar werd het terras weer bij aangetrokken, dat deel, zeg maar... En op een gegeven moment, toen ging de hele hecht eromheen, ging eruit voor een schutting. En een jaar later klagen ze erop dat ze geen vogels meer in de tuin hebben. Ja, vind je het gek? Ja, dat heb je zelf gedaan. Je hebt voor insecten alle voeding alle, alle eruit gehaald. Uh, heel veel vogels nesten in het hecht. Er zaten altijd vol met nesten. Ja, nou ja, die hecht die heb je gesloopt, die heb je weggehaald. Want dat was te veel onderhoud. Want één keer in het jaar bijsnijden, dat is te veel werk. En nou hebben ze dus totaal een, een levenloze tuin. Waar gewoon ja, af en toe een verdwaalde bij of mier in rondkrabbelt. Maar dat is het wel zo'n beetje. En, en als ik dan kijk, uh, een schuin tegenover mijn ouders. Daar woont een man alleen. En die houdt van een, uh, ja, van een natuurlijke tuin. Een wilde tuin, zeg maar. Dus je hebt dat helemaal later... Uh, Vergroeien, zeg maar. En hij houdt het een klein beetje, dat het niet buiten, hè, maar helemaal buiten de perk gaat. Maar hij, houdt het een klein beetje, maar hij heeft het wel helemaal wild laten groeien. En daar stikt het van: van vlinders, en, en, en een springhaan, en krekels, en torren, en, en vogels, en alles zo. Uh. En aan de ene kant hoor je mensen constant over die tuin zeggen van... ...het ziet er toch niet uit en het is verschrikkelijk... ...en aan de andere kant hoor je ze dan weer zeggen van... ...hoe kan het toch dat hij wel zoveel mooie vlinders en vogels hebt? Ja, even nadenken mensen. Ja, ja mensen zijn zo naïef hè. Kijk, hier kan de natuur... ...de mensen hebben de neiging om de natuur naar hun hand te zetten. Ja, maar als je dat gaat. doet, dan gebeurt er gewoon niks. Dan gaat het nee. niet, weet je. je moet de natuur zijn gang laten gaan... Kijk, moet je het wel bijhouden, tuurlijk, dat het niet gaat groeien bij de buren. En dat het er een, ja, een beetje verwilderd uitziet, is wat anders als uh, achterstallig onderhoud met een gecultiveerde tuin. Want een gecultiveerde tuin moet je nou eenmaal bijhouden. Zo is dat. En dan geven we nu een deel twee mensen, geven we ook wat. nu hebben we gezegd hoe het niet moet en hoe het wel moet, nou, nou zullen we wat advies geven... Uh, planten die tot in december bloeien zijn onder meer de herfstanemoon, alsem, herfstaster, struikheide, zilverkaas, fuchsia, zonnebloem, zonneoog, struikmalva, hemelsleutel, eendagsbloem, begonia en dahlia. Maar als je heel veel geluk zou hebben, zou je ook nog rozen steeds kunnen hebben die nog uh, in leven zijn in december. Het kan. Planten die tussen januari en maart bloeien zijn randjesbloem, wansooren. Schoenlappersplant, Caucasische vergeetminietjes... ...sneeuwheide, kerstroos... ...leverbloempje... Pagisandra, Lonkruid, ...wildemanskruid, kleine maagdepalm... ...viooltjes... ...dan nog wat anders... ...heesters, kan ook nog... Uh, cornouille ...of Siberica... koraalrode twijgen... Is ...heel mooi om te zien, kun je mooie kerstkransen mee maken. En uh, eentje genaamd als de Cornus sanguinea, oftewel tegenwoordig modern midwinterfire, zijn de takken in de winter geel. Sneeuwbessen met witte roze of paarsroze bessen is mooi. Uh, blijven heel lang staan, worden niet gegeten door vogels. Vogels vinden ze schijnbaar vies. Uh, dus blijven de hele winter in bloei staan en een hele grote trossen bessen. Mooi om te zien, dus uh, dat is... Uh, in ieder geval alweer heel wat. En um, als de, de, de, de uitbundige bloei en de huiskleur door de, door de, straks door de, de kou verdreven zijn... dan wordt eigenlijk hè, de, ook de vorm komt dan weer terug in de, in de tuin. Wordt dan ook heel belangrijk hè, voor mensen hoe de tuin eruit ziet. Uh, probeer een beetje te spelen met compositie. Hè? Hoogte en diepteverschil in de tuin. Uh, veel, zet er veel grondlijvers in. Uh, Heestus. dus, hè. Uh, rododendron is ook mooi in de tuin. Taxus, buxus kan, hè, blijft, ook, uh, blijft ook groen. Hortensia zou je kunnen doen. Hemelsleutel, koninginigheid, kaars, schildpadbloem, brandkruid, fluweelboom, siergras kan ook. Um, zo krijg je dus toch weer eigenlijk een heel mooi sprookje. Miniatuur winterlandschap, dus een, een tuin in de winter te hoeft helemaal niet, niet, niet dood te zijn. En denk eraan, gewoon het blad allemaal laten liggen. Dat is een mooie deken, daar kan allerlei leven in rondgroeien. En dat houdt uh, de tuin een stuk mooier. Als je dan in maart het blad weer gaat verwijderen, zeg maar, dan, is dat hastieke, dan zie je dat hartstikke mooi. En dan is de aarde eronder is ook gezond, dus niet helemaal uitgedroogd. En er zitten dan gewoon nog voedingsstoffen en zo. Dus uh, het beste in begin maart pas echt al het blad bij elkaar rapen en, uh, en weggooien. Nou kijk, dat, uh, dat doe ik dus ook altijd. Ik heb uh, zo een tuin. Dat als het blad in mijn tuin ligt, dan gooi ik het niet weg, maar veeg ik het gewoon het, uh, ja, het groen in. Want uh, ik heb dan wel een uh, <tie> tegels liggen in het midden van de tuin, maar er rondomheen is allemaal groen. Ik ja. heb een peren, Nee, een appelboom heb ik. Ik heb een uh, hortensia. Ik heb ook nog een vlinderstruik. En dan heb ik ook nog uh, een uh, hele grote esdoorn in de tuin staan. Nou, dat blad vooral van die esdoorn. Die komen natuurlijk op die tegels in het midden. En die veeg ik allemaal wat groen in. En die laat ik gewoon leggen. En uh, ja, daar blijft eigenlijk weinig van over. Nou ja, dan moet ik dan in het voorjaar... Uh, ja, dan komen de bloembollen natuurlijk op, zoals je wel weet. En uh, ja, en, uh, als dat eenmaal uh, klaar is met bloeien, dan, uh, dan begint de rest ook uh, in bloeien te komen. De rhododendron die begint zo in mei geloof ik, mei. Uh, ja, de vlinderstraak dat is wat iets later, een beetje meer begin van de zomer begint dat een beetje te ontluiken. Ja, de hortensia die begint ook al in april geloof ik al een beetje bloemen te geven. En uh, ja, ik heb wel een hoop werk er al hoor. Want ja, er groeit een soort sieren aardbaar bij mij in de tuin. En die moet ik uh, een beetje in de perken houden. Want ja, ik heb het er niet zelf in geplant. Dat zat er al toen ik er kwam wonen. En het begon aan de linkerkant van de tuin. En nou is bijna de hele tuin uh, vergeven. Dus ik heb wel hier en daar wat weggetrokken. Dat niet de hele tuin overwoekerd raakt. En uh, ja, en er, um, ik heb nog wat uh, zaad van verschillende uh, bloemen, allerlei soorten, een soort mix. Ja, ik weet niet wat ik ermee moet, want ja, ik wil niet dat mijn hele tuin daar vol mee zit. Maar ja, ik vind het zo zonde. Hè. Ik denk, ja, ik zit eens te denken, als er zo'n braakliggend terrein is waar toch niks mee gedaan wordt, waar ook geen kinderen spelen. Zou ik dat eventueel daar kunnen inzaaien, dat, dat je toch nog een, een, hier in de buurt een beetje bloemrijke um, gedeelte krijgt, waar dan uh, ja. al die insecten in voorkomen? Op mijn werk hadden we ook zo'n plek, die was van niemand, zelfs niet van de zaak, maar die zat wel op het terrein. We mm zijn -hmm. helemaal vergrast, dus ja daar, daar hoef ik niet meer aan te beginnen. En dan had ik de kans wel, vorig jaar. Maar ja, toen hoorde ik dat het een parkeerterrein werd. Nou, dat is het nog steeds niet. Dus ik denk, ja, waarom zal ik het inzaaien? Want dat vind ik zonde, want mm -hmm. als er toch auto's op komen te staan. Ja. Heeft het ook weinig nut, maar er staan geen auto's op. Maar het is wel vergrast. In het begin lag er niks op, was alleen maar zand en aarde. Maar ja, er wordt niks mee gedaan. Ik vind het wel zonde, het schijnt van een stichting te zijn. Het is iets van eh, 20 bij 30 meter of zo, het is best wel groot. En wat zonde, waarom maken ze daar niet gewoon een leuke wildtuin van, weet je? Ik ga het misschien eens voorstellen bij mijn werkgever. Ja, waarom niet? Want ook al is het van een stichting, ik bedoel, het ziet er toch leuker uit als het een beetje met bloemetjes. Dat er een beetje insecten, want zoveel groen is daar niet in die omgeving. Waar, mijn, mijn, uh, waar de post zit van mijn werk. Dus uh, ja... Ik ga het toch eens een keer voorstellen voor jou. Vind je het goed als ik de boel een beetje omspit en dan wat uh, zaad uh, strooi? Dat het er toch nog een beetje gezellig uitziet. Nou, ik moet zeggen dat uh, vlak hier in de buurt waar ik woon. daar stonden twee, uh, twee vrij grote scholen stonden daar: een hogere school en een lagere school. En um, die zijn toen tegen de vlakte aangegaan. Want ze hadden het idee van dan gaan we een appartementencomplex uh, neerzetten zo aan, aan de langzijde van een park. Maar uh, ja, de, de, de, de grond is duur en er de, en de, de waren niet echt kopers voor de grond. Dus hebben ze de, de, die grond maar gewoon gelaten voor wat het was. En je ziet gewoon dat, dat het park ernaast heeft gewoon die grond er gewoon bijgetrokken. Uh, van de zomer was het schitterend, de groeide... Van allerlei bloemen en planten en het stikte er van de insecten en vlinders en vogels en alles en zo. En het was schitterend om te zien. Het was heel ruig en alles, het werd allemaal heel hoog en zo. Maar dan zag je dat gewoon in, in nou, krap een jaar tijd was het gewoon vol, gewoon helemaal. Helemaal vol met bloemen en planten en, en, en struiken en zo. En terwijl het een jaar daarvoor gewoon een kale zandvlakte was. Ja, het gaat, het gaat hard hoor, want, uh, want ja, als je zo'n terrein uh, niks mee doet, ja, de natuur die, die, die grijpt het altijd terug, hè? Ja. Die pakt altijd terug... Uh... Dat, dat zie je zelf met, uh, met uh, het militaire terrein in de Haskamp. Uh, Nederland heeft een tijd geleden een hoop tanks van de hand gedaan, zeg maar. En heel veel van die tankbanen en, en oefen, oefenterreinen van defensie... ...die zijn toen uh, eigenlijk... Um, ...ja, minder of meer gewoon verlaten... ...en, en, en ja, daar, daar, daar wordt niet meer getraind en geoefend... ...en er komt praktisch bijna niemand meer, zeg maar... ...dus die zijn eigenlijk minder of meer onofficieel... ...gewoon, ja, aan hun lot overgelaten... En als je nu kijkt, dan zie je gewoon de, de planten en de struiken en, en gras... en weet ik veel wat, allemaal door betonnen heen komen... en mos op de gebouwen en, en alles en zo. En je ziet gewoon dat de, de natuur pakt het gewoon terug. Dat is eigenlijk gewoon schitterend om te zien. Ja, kijk, uh, dat is die oude steden. Hè? Die, uh, die oude steden van uh, ja, bijvoorbeeld uh, uit de Romeinse tijd of zo. Of, uh, ja, al die ruïnes die... Uh, ja, als er niks mee gedaan wordt, is het allemaal overgroeid. Ze vinden nog wel eens dingen terug. En waar je aan de buitenkant helemaal niet kunt zien dat het uit de stad is geweest. Ja. En dan komt er, ja, als het dan duizenden jaren gaat duren, komt er nog een hele laag grond overheen. Want uh, ja, die planten die sterven af. Dat wordt weer een soort humus en dan komt er weer wat zand over. En, en dan ben je een paar duizend jaar verder, dus, dan, uh, dan legt er zo'n laag van 6, 7 meter op of zo. Ja, want als je kijkt, dat vind ik altijd wel apart. Hier in de buurt hebben ze een tijdje geleden ook een, een of Romeinse muur opgegraven, zeg maar. En als je dan kijkt, die, ligt, die lag zes meter onder de grond. Dus wat is er in al die jaren dan aan grond bijgekomen? Ja, precies. Dat, dat ze nu zes meter moeten graven om bij, om bij het topje van die muur te komen. <laughs> ja, kun je nagaan. Ja, als ze 2000 jaar geleden ongeveer, hè. Dus, uh, Nou, doen we nog even acht tips voor de tuin. En dan kunnen we daarna wel uh, even naar de muzak. Ja. Uh, tip 1. Sneeuwklokjes vermeerderen zich als de dolle. Dus staan de sneeuwklokjes in je tuin erg dicht op elkaar. Dan wordt het tijd om ze een beetje rond te delen. En dan heb je overal sneeuwklokjes. Hè? Dan heb je niet één, één hele, grote, geen hele grote bos. Tip 2. Knip oude en uh, lelijke bladeren. Zoals zo mensen het vaak vinden... ...van de helle af. Dus bladeren van als je een helle hebt... ...knip de oude en lelijke bladeren af. Dan zijn de bloemen beter zichtbaar. En als die bloemen zijn uitgebloeid... ...zullen zich dan snel nieuwere bladen ontwikkelen. Tip 3. Uh, als je planten een of andere ziekte hebt... ...gelijk verwijderen voordat hij de rest uh, aansteekt. Uh, of echt uh, gewoon... Uh, wat, ...wat ook nog wel eens wil is wat men zegt dan is uh, um, uh, gewoon de slechte bladen eraf halen, maar ik zou gewoon de hele strak verwijderen. En wat je dan wel even moet doen, is als je gaat snoeien aan een zieke plant of wat dan ook, de snoeischaar die je daarvoor hebt gebruikt, na die tijd even afnemen met brandspiritus of alcohol. Anders dan ga je weer een andere plant laten als je gaat knippen, ga je weer aantasten. Dus uh, dat zou jammer zijn. Tip 4, op dit moment is het de ideale planttijd voor rozen. En ook voor, uh, voor, voor, voor hagen en bomen met kale wortels. Dus uh, wacht niet tot het vorst, want dan ben je te laat. Um, heb je vorstgevoelige planten nog niet afgedekt of ingepakt? Tip 5. Verpak ze in luchtig materiaal. Zoals dennen of coniferen takken, stro of juten. Tip 6. Heb je oude bomen in de tuin staan? Vergeet niet regelmatig te controleren op dode takken. Takken breken vroeg uit en kunnen gevaar opleveren. In de winter is uh, de takkenstructuur van een boom natuurlijk goed zichtbaar en dan kun je de slechte makkelijker uithalen. Makkelijker dan in de zomer. Tip 7. Vergeet ook niet de vogels in je tuin makkelijk bij te voeren. Vooral bij sneeuw en vast kunnen ze best wel wat extra's gebruiken. En tip 8. Ga nu vast kijken naar groenten en bloemzaden voor het komende tuinseizoen. Kijk alvast wat je in de lente en de zomer wil gaan planten en hebben. Dat was. Ja, oké. Okay. Nou, dat was, uh, waren dan de tuintips van Jaco. Ja, ja. <laughs> en uh, ja, we gaan een nummer draaien van uh, Planet Wardo. Het nummer heet uh, Judy. Judy was my first friend. I knew her till I was about ten. we lived in the same apartment number 103. She always hung around the pool, and I would try to act on the coup, but no one was falling for it, least of all not. again But the last thing that I heard was Transformers, she said. Yeah, Judy was my first friend I'd really love to see her again But the last thing that I heard was She got sick And I just don't think that Don't think that I could even handle it. Yeah, I just want to life Ja, dat was uh, Planet Wardo met uh, Judy. Uh, vorige week uh, heb ik een uh, mash-up gemaakt van uh, vorige programma's uh, die we eerder dit jaar hebben gemaakt. Want uh, Jacco kon er niet bij zijn. Want die moest werken. Dat heb ik een mess gemaakt. En uh, dus ik heb het helaas ook niet over Radio Caroline kunnen hebben. Want die hebben op uh, uh, 11 en 12 november een proefuitzending gedaan. Vanaf, um, kijken. even kijken hoor. Dat is op de 648 kilohertz zonde uit op de Middengolf. En het gekke is, ze hebben wel een zendschip. Maar ze zenden niet uit vanaf datzelfde schip. Maar ergens... 30 kilometer uit de kust bij Noorvolk of weet ik veel hoe dat heet. Maar ik heb ze wel kunnen ontvangen op mijn transistorradio. En dan kan ik op internet ook radio luisteren, maar dan via de Ether is dat ook mogelijk. Er staat een zender in Twente, dat is van Universiteit Twente. En er staat een SDR-ontvanger in Leiden bij Zoeterwoude... En uh, via hun uh, heb ik dus naar Radio, radio Kerala kunnen luisteren. Een iets betere kwaliteit, omdat ze een hoge zendmast hebben daar. Maar ik kon het op mijn radiootje ook wel volgen, alleen dat was niet zo heel erg uh, goede kwaliteit. Ik heb zelfs een, een rapportje naar ze gestuurd, want er vroeger zo En uh, Nou, hier was het matig tot slecht. Maar in Zeeland zijn ze goed ontvangen hoor, en in Vlaanderen, want ja, het ligt er niet zo heel ver vandaan. Ja, Radio Caroline, een van de oudste zeezenders ooit. En ze zijn dit jaar legaal geworden. Ze hebben altijd uh, via uh, legale constructies uitgezonden. En uh, ja, via het internet en alles. Uh. Maar ze hebben tot, uh, toen ze nog illegaal waren, tot, vanaf 1964 tot 1990 hebben ze uitgezonden vanaf zee. Daarna was de zeezender tijdperk afgelopen. Dus, uh, en binnenkort gaan ze uh, constant uitzenden op de middag want dat was slechts een testuitzending. Het schip uh, ligt uh, ja, niet ver van de kust, of daar in uh, Zuidoost-Engeland. Maar uh, ze gaan wel programma's opnemen aan boord, heb ik gelezen. Maar uitzenden doen ze vanaf het land. Ja, dat schip kun je ook bezoeken. Dat kost 25 pond. De trip daar naartoe, eh, nou ja, daar krijg je dan een mooie rondleiding daar. Er zijn wat originele DJ's van vroeger. Ze zijn natuurlijk ook wel een dagje ouder geworden. Allemaal grijze kopjes, eh, zag ik op het internet ook. Maar eh, ja, het is zelfs van oud zijn leuke muziek. En eh, weinig, nou, tot nauwelijks geen reclame. En ze zenden maar uit met een vermogen van 1000 watt, oftewel 1 kilowatt als... Dus, eh, ja, vroeger zaten ze met 50 watt hè. Ja, toen waren ze makkelijk te ontvangen, ja. Ja, die Amigo vroeger, nou ja, die schijnt ook weer uit de, als herrezen te zijn, maar dan niet via een zendschip. Af en toe hebben ze dan een bootje die ze huren. En dan zenden ze daarvan uit als nostalgische overwegingen. Ze hebben nog ergens, geloof ik, een, een internetstation, nou ja... Um, ja jongens, het zijn allemaal uh, oude gloriedagen die weer herleven. En in Nederland hebben we ook een zendschip, Eentje. Dat is een vlakbij Harlingen. Vroeger had je Radio Waddenzee. Nog niet zo lang geleden. En wegens financiële problemen zijn ze gestopt. Nu zendt Radio Seagull erop uit in het Engels. En KBC Radio overdag in het Nederlands. En s'avonds in het Engels en op de AM zendt dan op de 1602 Radio Seagull um, s'avonds dan in het Engels. En overdag KBC Radio in het Nederlands, waar die dan weer s'avonds weer in het Engels uitzendt. Voorgesprongen naar een Amerikaanse zender dan. En radio Seagull is ontstaan uit Radio Miami Amigo. He. En uit Radio ja, Oude Medewerkers van andere Piratenstanders van vroeger. En die zendt ook maar met een halve kilowatt uit. Ja, die is in Den Haag nauwelijks ontvangen. Wel via het internet kun je ze volgen. Dat, uh, dat is Seagull KBC Radio. Dus dan moet je maar op mijn website kijken. www.streepjealoha-radio.nl. En dan kijk je naar radioamateurs. En dan kan je het een en ander over lezen. Want er zijn ook nog links die ik heb geplaatst... waar je dan van alles over zenders... Uh, Kunt volgen over C-zenders, over Amateur Radio CB, PMR, LBP en, uh, en van alles en nog wat. Dus kijk maar eens rond op die pagina. Het is hartstikke interessant als het je hobby is. Dus. En Radio Mi Amigo heeft een eigen YouTube kanaal, een eigen Facebook kanaal en een eigen Twitter feed. Ja. En ze zijn te vinden via www.radiomiami.go.international.com. Miamigo international.com. Juist, dat klopt. Want uh, ik geloof dat ze in Duitsland ook nog ergens uitzenden, geloof ik. En in België? En in België, maar niet via de Noordzee meer. Hè. Dus uh, maar uh, ja joh, ze hebben zoveel. Uh, v, ja, Veronica. Uh, ja, voor, jullie weten allemaal, Radio Veronica. Is nu gewoon legaal sinds. Uh, ja dat vind ik apart, vorige week was er op Radio 2 een special over uh, Veronica, want het was zoveel jaren of weet ik veel wat. Daar hadden ze Lex Harding uitgenodigd en, en, en nog ja, een paar die, andere Het Ja een en boek uitgebracht, promotie voor dat boek van ja. uh, Lex Harding ja, met de vier ja. cd's. Ja ik weet niet of ik hem ga kopen hoor, want uh, weet je wat, het is allemaal geldmakertjes. En uh, <kijf> ja, daar, daar zitten de vier cd's in. Met allemaal oude muziek die ik al heb. Een merendeel heb ik al, geloof ik. Uh -huh. Het is allemaal leuk hoor. Ik vind het prima dat hij dat uitbrengt. Maar het zijn meer geldmakertjes. Want ik heb al die verhalen al ja. honderd keer gelezen en gehoord over Veronica. Dat ik denk, uh, ja... Ik weet niet of ik hem zal kopen. Maar, wat, maar als wat ik het leuk wat, vind... Wat voor ja. mij wat, wat voor nieuws was. Wat, wat voor ik voor het eerste keer hoor. Want ja, ik zit daar niet zo in, in die dingen. Maar dat, dat ze dus vertelden dat dat dus gewoon... Um, uh, ...zeg maar... Uh, ...dat er gewoon hier in Nederland... Uh, ...tapes werden gemaakt... ...banden... ...en die werden dan naar het schip gebracht... ...en die uitzendingen werden daar gedraagd... Dat, ...er waren helemaal niet zoveel live uitzendingen... ...die echt op ja, het schip waren... Klopt. Dat maar we, dat gewoon heel veel uh, gewoon tapes waren, zeg maar. Ik had, ik had echt altijd het idee gehad van... Nou, er werd gewoon constant... zat daar iemand op dat schip en die zaten daar een radio's. Het, toen ik nog klein was, dacht ik dat ook. Toen dacht ik zelfs dat al die bandjes daar optraden. Want ja, wat wil je als je vier, vijf, zes jaar bent? Denk je mm. dat de Beatles op dat schip spelen en de Kings... dat ze allemaal naar dat schip kwamen. Ja, wist jij veel als kind. En dan dacht mm. ik ook van de, van de Hilversumse radio's. Maar dat was natuurlijk niet zo. Maar toen Veronica nog op zee zat, besefte ik al dat het op band werd opgenomen en dat het later werd uitgezonderd. Inderdaad, er waren weinig uitzendingen live waarom dat, ja, dat werd alleen gedaan als uh, de DJ ziek was of, uh, en dan deden ze dat... Uh, ja, niet, eh, ja, ik weet niet, met een pick-up was het moeilijk aan boord. Want ja, zo'n schip dient altijd, en zeker op zee. Dus die naald gaat natuurlijk over die plaat heen. En, eh, en er waren meestal twee weken op en twee weken af op het schip. Het enige die wel echt live uitzond, dat was de nieuwslezer. Die werden om de twee weken vervangen. Dus eh, ja... Want ja, aan boord is natuurlijk niet altijd al te gezellig. Als je maar met, met uh, via vijf, zes man zit. De technicus zat je natuurlijk ook. Je had ook de mensen die de zender uh, in, in de lucht moesten houden. Of het schip moesten onderhouden aan de buitenkant. Ja, ze... En... en uh, ja, ze hebben... Uh, Tineke de Neu die had zelfs een studio in huis. Hè, op Zolder. Dan nam ze alle programma's thuis gewoon op. En dat werd dan uh, via Hilversum... Post, uh, of, uh, ja, ...naar de Scheveningen gebracht. En vanaf Scheveningen werd dat dan naar het schip gebracht. En naderhand toen de anti-piratenwet in werking ging... ...toen mocht je zelfs geen opnames maken voor een, een piratenzender. Dat was zelfs strafbaar. Dus Radio Miami had zijn studio's in Spanje... ...want die had het gedrag van Straatsburg nog niet ondertekend. Dus ja... Dan heb ik heel veel dingen van, uh, van zeezenders op mijn Facebook zitten. Bart Sely bijvoorbeeld. Die heeft ook een, uh, een Facebookpagina. Die heb ook iets in het verleden gedaan voor uh, zeezenders en alles. En Bart Sely, daar, uh, daar kijk ik nog vaak op zijn Facebook. En die wil nog ook wel eens zaken over, uh, over zeezenders plaatsen. En uh, over amateurradio en al die gaaien meer. Maar tegenwoordig kun je een vergunning aanvragen voor de AM-band, de middengolf. En voor 400 gulden, euro, gulden wil ik zeggen. 400 euro per jaar kost dat. En dan mag je maar één wat uitzenden. Nou, als je een beetje een goede antenne hebt, je zet hem hier op dak. Dan kom je hooguit 1 à 2 kilometer ver. Nou, is dat op het platteland een probleem? Want het is natuurlijk dun bevolkt. Zit jij in een stad, heb je veel meer kans op veel meer luisteraars. Maar ja, wie luistert er tegenwoordig Middengolf? Ja, de liefhebbers. Nou, er zijn al mensen gestopt, heb ik gelezen ook. Omdat, ja, ze krijgen geen respons. Hè. Er zijn misschien één of twee luisteraars of helemaal niks. Ja, mensen luisteren haast niet meer naar de Middengolf. Radio 5 is eraf. Nou, binnenkort uh, gaat die zender, uh, die christelijke zender, er ook af. Die, die gaat geloof ik nog één jaar uitzenden en dan gaan ze via dat Plus door. Dus zitten ze ook al op. op groot nieuwsradio, is dat inderdaad, op de 108 uh, kilohertz. Dus ja, daar blijven de piraten, eh, want je hebt wel piratenzenders op de AM. Die zitten meestal in het oosten en het uh, noorden van het land. En uh, ja, je hebt altijd diehards die doorgaan. Ja, en hier en daarna uh, hoor je nauwelijks piraten meer op de FM. Die hoor je haast niet meer. Maar ja, weet je wat, het is de radio zo verzadigd. Ja, eh, eh, vroeger had je dan natuurlijk niet zoveel keuze, daarom is natuurlijk ook Veronica ontstaan. En eh, toen kreeg je op een gegeven moment in de jaren 70 eh, en 80 had je natuurlijk de FM piraten Nou, daar stikte het van hier in Den Haag en ik denk de rest van Nederland ook. Maar op de AM wordt nog steeds uitgezonden in het oosten van het land. En dat is ongelooflijk, ah. maar ik denk gewoon dat het een spanning is. Het is illegaal. Uh, ja, het is uh, spannend, weet je. Maar als je een vergunning moet kopen voor 400 euro... en de Buma Stemra kost 100 euro per jaar... dat vind ik dan nog meevallen. Maar ja, als je maar een kilometer tot twee kilometer cent bereik hebt... en je hebt misschien tien luisteraars hooguit... ja, wat doe je het voor dan, weet je. Dan kun je het goed te streamen huren en daar muziek op uitzenden. Alleen ja, je bent dan wel veel duurder uit... Met je stem, eh, stemraarrechten, weet je. En dat is natuurlijk ook wel weer, eh, ja, of je moet commercieel worden. Maar ja, dan wordt het weer werk, weet je. Wordt het beroep en dan moet je. En dan is het eh, verplichtingen zus en zo. Ja, het is maar net waarvoor je kies, ja, weet je. Een radiomaker blijft altijd leuk doen is gewoon podcasten, dat is eigenlijk hetzelfde, alleen ja, je kan het zo vaak beluisteren als je wil, dat is het voordeel van podcast, en als je een live uitzendt, dan zijn heel veel mensen die kunnen niet luisteren of ze moeten hem opnemen, en er wordt heel veel gekraak op de achtergrond, ik weet niet wat het is, maar, maar ik ga een liedje draaien, en gewoon heel veel, uh... ik weet niet wat dat is, ik weet niet waar het vandaan komt hoor, maar het is allemaal ruis. Ben jij aan het uh, eten of zo? Oh nee. Hoor jij geruis, uh, Jacco? Nee. Ja, ik wel. Wat raar. Ik ga eens even kijken. Waar kan het al liggen? Ik ga muziekje opzetten. En. Uh, het is heel vervelend, die ruis. Ik weet niet wat het is voor, voor een man. Ja, het komt bij jou vandaan, Jacco. Als ik hem wegdraai, hoor ik het niet meer. Oké, okay, <laughs> er is hier dus. is. je, je stekkertjes naar kijken Of wat ook. Ga ik ondertussen ik een muziekje draaien ondertussen. En, ik verander uh, even van microfoon. Oké. Okay. Hij gaat even van microfoon veranderen. Ja, hij heeft het zelf niet in de gaten. Dat kan natuurlijk. Maar goed, dat maakt niet uit. Het kan gebeuren. En uh, ja, het is live nou opgenomen. Dat weer wel. Want het is nu tijdens de opname is het uh, zondag 19 november 2017. En de tijd nu, als ik op mijn klokje kijk, 13 minuten voor 9 in de avond. En om 10 uur hopen we deze podcast online te kunnen zetten. Ik ga kijken of Jacco weer terug is. Jacco, ben je er nog? Ja, nou is de ruis weg. De ruis is nu weg. Nee. Ja, hij hoor je me, he, Jacco? Hij hoort me wel, maar ik hoor jou niet. <laughs> Oké, okay, nou, ik ga even een muziekje draaien. Kijk, uh, misschien of Jacco het zo heb opgelost. Een muziekje. Break and Dance heet het volgende nummer. Break and Dance. Van Possumist. Bye. de podcast van Aloha Radio. Nou ja, zeker weten. Je hoeft ook niks te missen, hè? En uh, ja, kijk of zijn geluid al werd gegep. Jacco hoort mij wel. Maar of ik Jacco hoor. En uh, toen heb ik nog gruwelijk over de banken heen gebogen. En toen, uh, want dit hoort toch verder dus niemand. Dus, uh, ja, maar nu en, wel, En hè? daarna ging we eventjes... Nu wel, dus. Uh, ik uh, weet dan dan niet dan wat je gehoord. gaat zeggen, maar... Je bent wel te horen nu, oh. zonder ruis, oh. dus je klinkt... Uh, ik heb uh, niks gezegd. Je hebt niks gezegd. Ik heb niks gezegd. Nee. De agenda uitjes voor komend weekend. Voor weekend van 25 en 26. 25 en 26. November 2017. Ja. Leuke dingen om te doen. Beklim de watertoren in het sint Jansklooster. En dat het, is? Lim, het baken dat in de wieden staat en uh, nou, geniet van het uitzicht. Uh, dit zijn activiteitjes uh, van natuurmonumenten. Dat uh, iedereen weet. Mm. dus op de site van natuurmonumenten kun je het zien. Thema safari uh, in de buurt van uh, zweefvliegveld uh, Telet. En het uh, thema is de geschiedenis, Veluwe en de Tweede Wereldoorlog. Wandeling. En je kan nog betonnen resten zien. Eh, van allerlei stellingen en zo interessante tocht uh, gaat door Nationaal Park Zoom. er is nog uh, enkele plaatsen uh, open dus, uh, heb je nog uh, oer het, en ontdekking en, over het leven van uilen, de boswachter neemt je mee in de wonderenwereld van uilen uh, zijn uilen zijn schitterende beesten je ziet ze eigenlijk vrijwel nooit dus als de boswachters voor elkaar kunnen krijgen dat je ze wel ziet, vind ik heel knap uh, je kunt uh, van alles leren op die dag. En uh, nou, met een beetje geluk zie je ze ook. En, uh, je kan dus een kaartje kopen. En, um, het gebied heet De Schoppen. En uh, staat ook op uh, de website van uh, Natuurmonumenten. Um, een snedwandeling: Dingeler uh, Lijkt me ook heel erg leuk uh, om te doen. Hè? Even een frisse neus halen. En dan uh, daarna uh, uh, nou, gewoon even lekker een lekker warm uh, snet uh, te doen, zeg maar. Nou, dat was Natuurmonumenten. Dat doen we natuurlijk ook even Staatsbosbeheer. Hè? Uh, dat zou eerlijk zijn uh, hier zo. En uh, dan gaan we eens eventjes kijken wat er uh, te doen is bij Staatsbosbeheer in dat weekend. Komende, het komende weekend. Uh, radio Kootwijk. Uh, is een hele mooie... Is een heel mooi gebied. Mo staat ook... Het oudste zendgebouw van Nederland. Heel markant gebouw. Iedereen die weet precies welk gebouw het is. Uh, als je het ziet, dan denk je... Oh ja, dat is die. Uh, er is een rondleiding. Koffie en thee. Uh, hartstikke mooi. Uh, je mag voor deze unieke keer... Mag je het gebouw in. Het oude radio zendgebouw. Dus... Uh, nou... Uh, is echt. Uh, is... Okay, even bijvertellen, Radio Kootwijk, had een functie, hè? Ja. Die, uh, ah, die hallo, Contact tussen Indië en uh, Nederland te houden. Toen nog uh, Indië bij Nederland hoorde. Ja. Ja, dat is echt uh, hartstikke mooi. Eh. Uh... En dat was een korte golfzender en dan konden mensen bedden. Dat was een soort, ja net als Scheveningen Radio, daar kon je dan bijvoorbeeld met, uh, familie met de schepen bedden Konden ze dan met de bemanning, uh, familielid. Uh. En ze gingen dat ook met, Indi met Indië, Nederlands-Indië, het huidige Indonesië. En dan hadden ze dan uh, contacten met elkaar, konden ze leggen. Hè? Dat is een soort radiotelefonie hè? via de korte golfband. Dus uh, dat was een hele krachtige zender, vandaar ook dat enorme gebouw. Ik heb de foto's van op mijn Facebook staan. En uh, degene die mijn adres zet, staat trouwens ook op, uh, als het goed is, <coughs> staat mijn Facebook ook op, uh, op de website van de Radio. En dan kun je die foto's zien van uh, Radio Kootwijk. Dat zo'n jaar of drie, vier geleden. Wanneer was dat nou? Drie jaar geleden, denk ik. Heb ik daar foto's gemaakt, ook van de natuur eromheen. Het is echt uh, de moeite waard, mensen. Ik was er wel eens in de buurt geweest vroeger. Maar met Jacco ben ik er voor het eerst echt geweest, bij Radio Koot. Nou, het is een gebouw, jongen. Hij wordt ook in films gebruikt, toch? Ja, hij was ja. heel populair in, in, in films. Ja. En, uh, nou ja, dus dat, dat is uh, voor... Uh... Uh, dat is dus één ding die je dat weekend dus kunt doen via uh, Staatsbosbeheer. Kun je op de website van Staatsbosbeheer kun je dat bekijken hoe je je moet aanmelden en dergelijke. En hoe je mee kan. Uh, en je kan uh, uh, met Staatsbosbeheer mee wintervogels in het Lauwersmeer bekijken. Uh, je kan uh, over op de camp organiseren. een wandeling op zaterdag 25 november... Ook heel interessant, een workshop natuurfotografie in de grote peel. Uh, altijd leren willen fotograferen in het donker. Nou, de workshop is daar geschikt voor. 25. Oké, okay, dus en, ja, en, uh, uitjes. Ja. En dan gaan we hierbij afsluiten. Een programmaatje duurt een uur. Dan gaan we afsluiten met het, uh, de band The Jerksen 5. De Jerksen 5, sorry. Met Heinz Jijf, een heel bekend nummer. En uh, nou, Jacco, bedankt voor je deelname aan, uh, nou ja, aan dit programma. Zou ik zeggen, tot volgende week zaterdag of zondag. Het ligt er maar net aan hoe het, uh, hoe het loopt. Maar in ieder geval ja. volgend weekend. Dit is de podcast van zondag 19 november 2017. Met Jacco en DJ. We gaan afscheid nemen van jullie. We draaien nog één liedje. De Jerk'en 5 met... And jive. Daar komt die. Bedankt, Jacco. Doei. Yo doei, doei, Well, I know we got their way on, Willie. He's got a cool little chick named Walking Nelly. He can walk and stroll at Suzy Q. And do that crazy hand jive too Papa, tell me you're my home You then hand jive got to go Willy said, Papa, don't put me down They're doing the hand jive all over town Hand jive Flow. Grandma, I've been persistent all my life. Said, "Do that, hey, just one more time." Hoeft niks te missen op Aloa Radio. Luister naar de podcast op www.aloa-radio.nl